Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Oekraïne hebben een akkoord bereikt over de veelbesproken mineralendeal. Dat melden de landen aan het einde van de avond. Afgesproken is dat Oekraïne gas en mineralen aan Amerika geeft... in ruil voor hulp bij de wederopbouw van het land. Daarvoor wordt een speciaal fonds opgericht waarin beide landen zullen samenwerken. De deal had een lange aanloop doordat Oekraïne en de VS het niet eens konden worden... In februari kregen Trump en Zelensky een ruzie over in het Witte Huis. De deal staat los van een mogelijke wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Bij een brand in een appartementencomplex in Raamsdonksveer is iemand om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners van vier naastgelegen appartementen kunnen waarschijnlijk aan het einde van de nacht weer naar huis. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Als de Amerikaanse president Trump zijn importheffingen doorzet... zal de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar een stuk minder groeien. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Dit jaar groeit de economie niet met 1,9, maar met 1,5 procent. En voor volgend jaar wordt geen anderhalf procent groei verwacht, maar 0,9. Een maand geleden kondigde Trump voor allerlei landen importheffingen aan... maar stelde die later weer met enkele maanden uit. Verschil in groei ontstaat vooral door onzekerheid over de economie en minder export van Nederland naar de VS. De politie heeft afgelopen avond tientallen mensen beboet op de A1 voor het blokkeren van hulpdiensten. Op de snelweg was bij de Lutte een vrachtwagen gekanteld waarbij de chauffeur zwaar gewond was geraakt. 28 automobilisten besloten over de vluchtstrook te passeren terwijl dat niet was toegestaan. Daarvoor duurde het volgens de politie langer, voordat hulpverleners hun werk konden doen. De overtreders krijgen een boete van 469 euro. Het weer, het is helder en een graad of 10. Overdag wordt het opnieuw zonnig met 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. together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 Van Wat zou je doen? Dit is ZFM.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 And my knees are weak and my mouth can't speak Fill too far this time Just for you and that's when you get Call up for them and make them life get wrecked Hey, they of the things from the town over there Big up yourself and come over here Big and we're on fire now we go clear Explosion like we are nuclear Tell all the bad boys them we no' care So I'm looking for a man